Oh jongens, dat is een mooie glijbaan naar beneden. Die staat op uh, 110.58. Uh, ja, vorige week uh, 7 punten hoger. Dus uh, ja, uitgezakt. is gezakt. En uh, ja, uh, Peter, olie en goud? Olie oh, uh, spookt vandaag omhoog, oh, 4%. Dus 58.37 zouden. Oké, en de goud? Uh, goud, 18,80 okay. per ounce, ja. Okay. Iets, iets omhoog gegaan, geloof ik. Maar geloof vergeleken bij vorige week. Ja, de, um, even kijken hoor. De bitcoin heeft een beetje staan swingen. Uh, nu staat hij op uh, 600. Even kijken hoor. 64. <laughs> nou, laat even afronden. 65 100 eurotjes uh, staat -ie. Ja. Oké, okay, ja, je hebt nog een uh, EFL-melding, hè, Joshi? Oh ja dat klopt, ja. En we hebben het sinds vandaag, het is nog geen officieel nieuw, dus okay. je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ja dit wordt allemaal opgenomen, het is niet live hè? Nee nee kan nee, het, nee. Uh... het weekend mag je het wel ja. zeggen. Ja we hebben sinds deze week, dus eigenlijk sinds vandaag, de test is er nog niet 100% doorheen, maar het lijkt allemaal goed te komen, is er een ideal markt voor de e hulp Oké, je met de ideal kan betalen.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 En uh, we beginnen even met een, een bankenberichtje. Uh, even kijken hoor, dit despite... is Oh, daar yeah. oh, komt wat binnen. Lekkere dikke worst is niet vies. Lekkere dikke worst is niet vies. En uh, diegene die dit stuurde, die uh, doelt waarschijnlijk op uh, wat er bij jou in het pannetje ligt. Ik moet je ook proeven hoor. Voor de duidelijkheid, dames en heren, dat uh, hij de kookstel wat je ziet, dat is uh, de keuken van Yoshi. <laughs> ja, ik, ben, ik ben nog even bezig.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 Ja, ze, zijn, ze doen het tegenwoordig allemaal via de repo market. Dus Dat betekent dat je een bank die geld wil lenen, die kan dan wat, wat rommel achterlaten. Een soort pandjesbaas idee is het. En wat rommel laat je bij de vetten achter en dan kan je daar geld voor lenen. En In dit geval dus 108 miljard. Ja, ik vond de bitcoin market cap 150 miljard is of zo. Ja, ja. Zo'n soort bedragje, maar ja. Het is voor één dagje. Dat ja, is toch aardig. En zonder dat zonder die interventie liggen we al lang op seconde. kont. Ja, het wordt inderdaad de hele tijd wordt het een beetje. Ja, het is, als je er een hele hoop geld bijjongt en je houdt weer wat banken in de lucht, dan breekt het direct de directe paniek niet uit die je bij een bankenrun zou krijgen of een default van een grote bank. Maar ja, gaandeweg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 dat we best 4% hebben, omdat het dan gemiddeld op 2 uitkomt. Maar en, uh, Dus wordt er worden al langzaam hand worden die inflatie doelen worden gewoon langzaam naar boven gemasseerd. En ja, dat past dan wat beter bij al, dat, al die geldinjecties. Ah, de manier Echt? hoe, hoe dat ze nou proberen om die inflatie toch nog een beetje in te perken, want de, de ba balansen van banken die zijn in de afgelopen 10 jaar, omdat dus...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 Maar we hadden nog, uh, nog meer berichten. Somsomt een hele zooi klimaatberichten. Uh, Als we het toch even over het bankmakerij hebben. Uh, maar eerst even naar... Uh, even kijken hoor. Oh, ja. Welke kleur heeft de geldpers? Uh, die komt van jou Peter. Ja, dat is naar aanleiding van wat lagarde zei. We hebben net de uh, Federal Reserve in Amerika dan besproken. Maar in Europa hebben de ECB's eigenlijk nog vreemder. Want die, de nieuwe... Uh, hoofd daarvan, Christian Lagarde, die is bij het IMF zat, die, uh, die nadat hij uh, Dominique Strauss-Kahn het veld moest ruimen, omdat hij met een uh, uh, wat is het gegeven. Uh, uh, ja, daaraan hij was in New York. Had, ja, in New York ja, maar die vond het vliegtuig geplukt vanwege een verkrachting van een schoonmaakster in zijn hotelkamer of zo. Ze, zei, ze zeggen uh, dat ze dat, dat deden omdat hij te lief was voor Griekenland. <laughs>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 ja of een bepaalde target hebben. En in Europa ook vaak nog de werkgelegenheid. Dat wordt er vaak ook nog bij genoemd. Maar zij wil ook het milieu gaan redden met de geldpers. Hm. Dus uh, ja, dat, dan, dan gaan ze waarschijnlijk, denk ik, allerlei groene uh, beleggingen opkopen. Of zo. Dus als je in je, je portefeuille een of andere windmolen toko hebt zitten, dan, uh, dan ben je gegarandeerd, dat is ook een soort put optie,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 Bijvoorbeeld, aan de week was er weer een heel lang debat in Nederland... in de Tweede Kamer over de... het was het Eerste Kamer wat ik gezien had. In ieder geval was het ding over uh, klimaatverandering... En, en de energietransitie. Hm. En omdat dus die overheden in dat Parijsakkoord akkoord hebben opgenomen dat biomassa energie-neutraal... klimaatneutraal is, omdat namelijk in de theorie... de bronnen weer worden bijgeplant, worden er dus op dit moment...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 Uh, maar het ja. raar is ook dat, dat geldt dan voor ons als CO2-credit, omdat wij verbranden hier die bomen en dan krijgen wij, wij in, de, in Nederland krijgen we een pluim, hebben we onszelf eigenlijk een pluim in onze hoed gegeven over nou ja, hoe goed wij, hoe weinig CO2 wij creëren. En in feite creëer je gewoon een heleboel CO2, natuurlijk letterlijk gezien, omdat die bomen, als je ze verbrandt komt daar al CO2 vrij in die uh, in die elektriciteitscentrales. Maar uh, in, Volgens onze groene rekenmeesters geldt dat uh, juist niet. Wij, uh, wij voorkomen juist enorm veel CO2 uitstoot. Hm. Ja, en, de, en de gedachte daarachter is uh, dat die uh, die houtkap moet ook worden aangevuld met bomenplanten. Uh, nou. Dat is dus ja dat wordt dan de vraag. Zullen we die en bomen Dat doen bomen ze vast maken? in Zuid-Amerika? Ik denk dat je er heel erg ja, op kan vertrouwen dat het, uh... ja. het Is trouwens andersom wat ik net zei dat. Uh,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 En, en het raar is dat aandelen vaak gekocht worden om een beetje rendement te hebben. Wat eigenlijk altijd het geval was met obligaties. Dus ook de Orwelliaanse opdraaiing, war is peace, uh, freedom is slavery and ignorance is strength, is, is hier teruggekomen in uh, obligaties en aandelen en andersom. Uh, ook dat is omgedraaid. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje, die markten lijken wel een beetje op die e world Dat die elke keer als die onder 500 Satoshi komt, dan is er een yoshi poet <laughs> ja, dat is goed om, uh, om dat te weten, dan, uh, dan, zet ik, dan zet ik mijn kooporders ietsje hoger. Iets. <laughs> ja, ietsje hm. lager juist, want dan hoop je hem daar te pakken en dan kun je hem de, de minuut daarna aan mij verkopen. Uh, ja, maar hij komt er nooit beneden toch, want jij hebt er een magische kooporders staan. Ja, maar dat, nee, maar dat weet je nooit, want er kan zo iemand dumpen natuurlijk, kan altijd gedumpt worden. Hm.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 die zegt: uh, Laat de overheid langdurig geld lenen van pensioenfondsen eh, tegen nul rente. En eh, dan krijg je dat zeggen: inflateer de rotzooi terug van Lagarde, Lagarde uit een of andere groenproject. Maar ja, uh, ja. wiens mening is dit? Dit is een mening van uh, financieel expert, expert Michael van Memmelen. Hm. Oké. Okay. Nee. Uh, hij zal ongetwijfeld geen, geen uh, ja, autoriteit te hebben daarvoor of zo. Maar. Het zijn wel altijd van die dingen die in de lucht hangen, een tijdje. En dan uh, voorzichtig worden, dan het. Dan krijg je een gepensioneerde politicus die dat opeens gaat voorstellen. Dat ja, doet het ook nog niet zo ter zake. Maar dan kijken ze even hoeveel komt er tevoorschijn als je dit gaat, uh, uh, yeah, gaat, uh, gaat invoeren. En als de mensen stil blijven. Dan zeggen nou Oké, okay, dan kunnen we het doen. Hij is directeur van Amerikaans financieel dienstverlener Ten Oak Capital. En voormalig okay. communist bij de Financial Telegraph. Ja, verder niks over te zeggen, hè? <laughs> nee, denk ik leuk, gewoon leuk. een uh, knoopballonnetje. Dat, dat je het man... alvast weet. Ja, leuk dat die man ook een hobby heeft. Uh, goed, ja, dan gaan we even naar de klimaatberichtjes. Daar hebben we een hele reeks van. RIVM heeft ook een mening. RIVM geeft uh, stookalerts af voor het Midden- en Noord-Nederland. Ja, dus.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 Nee, dan zelf loopt te vernikkelen met min 20 en dat je zo dus ziet als een hond in de kou zit. Ja, je krijgt heel logontsteking. Ja, dus, uh, dus ik denk dat het uiteindelijk nog wel gaat gebeuren: dat we dankzij global warming een hele grote hoeveelheden mensen gewoon doodvriezen. Dat, uh, dat lijkt me hè, ook hè, wel in we die Orwelliaanse omkeringen passen. Rond dat condo moeten neuken, want dat is allemaal plastic. <laughs> dus ik denk dat ik daar maar eens even een speerpunt van ga maken. <laughs> Zei hij, terwijl hij een uh, woord in zijn worsten stak. Ja, aardig op. <laughs> Oké. Okay. Maar ik bedoel, het Instituut voor Volksgezondheid en Milieu... is toch eigenlijk meer een uh, soort onderzoeksinstituut... die uh, het ministerie van Volksgezondheid uh, voorlichting... of tenminste uh, de, de data doorgeeft, zeg maar? Ja, nee, maar ze praten nou direct tegen het volk. Oh man, het gelijk uit moeten maken. Ja,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 Daar was het oorspronkelijk voor opgericht. Bureau of Land Management. Maar uh, okay. on ondertussen, be in inmiddels, bezitten ze zo'n beetje de helft van Amerika aan grond. Ja, dat is een hele knappe uh, Mission Creep. Ja, ja. Dan uh, zijn ze ook nog gewapend. Ja, dat moet ook wel dat je mensen hun land uh, steelt. Ja ja. Ja, ja, ja. Je hebt toen uh, de Bundy case, hè? Dat was. Uh, was een keer in de uitzending ja. over gehad. Die, uh, die, die rangers die omsingeld uh, ja, werden en uh, met scherpschutters. En dat ze, uh, ja, dat is ook echt iemand uh, doodgeschoten toen, hè, coole Bloedron. Ja. Maar ja. die was er, uiteindelijk door de FBI vermoord. Het was, uh, die hadden, zeg ja. maar, er waren ook bundies van de, van de Bundy familie. En die hadden mm -hmm. toen ergens in een andere staat uh, waren ze te uh, hulp geroepen. Nou, die, in ieder geval die. <laughs> waar ik het eerst over had dat ze omsingeld werden. Uh, toen zijn allemaal uh, uh, militie, toen te hulp geschoten. En uh, die hadden zeg maar een, uh, een hulp, een SOS-signaal uitgezonden. Die uit heel Amerika kwamen allemaal militieleden om hen uh, te helpen. Ja. En hm. later zijn hun weer uh, een andere boer die het uh, moeilijk had, te hulp geschoten. En daarbij is toen een bundy uh, doodgeschoten. Ja, okay. ja, ja.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 Je hebt uh, leuke subliminal messaging dit. Dat is ook zo'n uh, zo hidden agenda, jongen. Want volgens mij, hè, doen al die banken hun eigen popraakte gewoon financieren. En dan zeggen ze tegen zo'n motorclub. We huh, rijden eens even zo'n uh, machine uit. Ten eerste vangen ze hun verzekeringsgeld. Nou ja goed, dat zijn ze vaak zelf. Die banken verzekeren zichzelf, maar.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 dan ga ik echt niet vooral met die munten die wollen. Wat je dan vaak doet is dan verkoop je ze met verlies. Dan denk je nou ja, laat me zitten. Dat was de volgende keer weer. En op die manier... Uh, ja, ja. Bijvoorbeeld een Bitrex, Bitrex is nou overgegaan naar global Bitrex En ja, daar gaat... Ja, maar goed, ik moet er niks over zeggen. Want dat is allemaal speculatie. Ik zit me op de winden. <lacht> die, uh, die, die beurzen spelen een hele dubieuze rol. Laat het maar zo Oké. Okay. Het, lijken wel banken, joh. <laughs> het lijkt wel bang, joh. Uh, het uh, lijkt uh. wel bang. Maar uh, ja, we gaan nog even verder met de, de klimaatberichtjes. Uh, Ik had uh, hier een, een hele rij. Doe echt eens iets aan het klimaat. Stop met kolenoverslag in de Rotterdamse havens. Zo leest de titel van dit bericht in het AD. Het zal wel weer een opiniestuk zijn van iemand. De jonge democraten. Casper mm, okay. Jongeling en Jerik Westra.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 Kleine nauwe blik heb, dan zeg je van nou ja, dan uh, ja. Die CO2-uitstoot is gelijk uh, pleiten. Nou ja, ik denk eerder dat die kolenoverslag naar een oh, andere haven plaatsvindt. Weet je wel, dan gaan ze naar Antwerpen of zo. Ligt toch de, uh -huh. de onderhoek, Of ze gaan naar, naar Engeland. Ik denk dat ze dat sowieso nou, wel gaan doen na de, de, de Brexit. De maar uh, uh, De kolen worden, uh, de kolen wordt.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 Dus als je die boten gewoon niet laat varen, dan, uh, dan is dat ook allemaal weg. Kijk, zo schiet het tenminste nog eens op. Ja. En uh, ze noemen dit een morele bericht. Ach, Jezus. Um, die, uh, Voor de Rotterdam gemeente Rotterdam. Eigenlijk die Rotterdam het meest bijdraagt aan klimaatverandering van, als en juist een van de Nederlandse gemeente. En uh, juist een van de eerste steden zal zijn die door stijging van de zeespieren wordt getroffen. Oh, God God. <laughs> moet verzekerd zijn voor een gezonde veilige leefomgeving. Ja, dat die af, zeg ik gewoon.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 toegestaan zijn om zelfmoord te plegen vanwege klimaatangst. Oké, okay, ja, ik, dat vind ik op zich uh, sowieso als je zelfmoord wilt plegen het is jouw lichaam, weet je wel. Dus what the uh, fuck. Weet je wel, maar goed. Nee, maar dat die associatie ook wordt gelegd. Kijk, ja, als die mensen allemaal zelfmoord willen plegen ik denk dat de, dat de planeet een heel stuk uh, rustiger wordt. En uh, uh, uh, ja, al die paniekvogels daar heb je ook niet zoveel aan. Maar ik vond het wel...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 het echt wel eens wakker te liggen over het uitsterven van diersoorten en andere gevolgen, stijgende temperaturen, zoals mensen die op de vlucht staan. Ja, je hebt natuurlijk mensen die op de vlucht staan, bijvoorbeeld vanuit Afrika of Libië. Hè? Dan heb je natuurlijk Libië dat, die Libië, dat die mensen daar allemaal op de vlucht slaan naar, naar Europa uit, uit klimaatangst. Nee, dat, is allemaal, uh, dat is natuurlijk de reden dat ze uit Libië vluchten. Ja, natuurlijk <laughs> ja, niet vanwege oorlog, niet vanwege... <laughs> niet van omdat de Clinton daar de boel kapot gebombardeerd heeft? <laughs> nee, nee, absoluut niet. Het heeft allemaal met ja. klimaatverandering te maken. Maar, Heel Syrië is vanwege het klimaat. Is er een probleem. Ja. Maar in ieder geval, die, die kinderen, die worden natuurlijk de, de, de, angst, de, de angst op het lijf gejaagd.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 Dus Dan staat er in beeld er twee stoelen. Eén is de, de Charles and Ray Eames Vitra Eames Lounge Chair en Ottoman van 8690 euro. En de andere is de Egg Chair. Ik probeer Arnie Jacobsen per Frits Hansen uit de 60 Die kost 9450 euro. Dus 340 euro cent kosten.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 En daaronder stond die, uh, die politieke, uh, politieke politicus die zegt dat het uh, toegestaan moet zijn om zelfmoord te plegen. als je je maakt over het climate change. Oké. Okay. Dus ja, uh, yeah, het is een mooie, mooie trend. Ja. Josie gaat beginnen aan zijn uh, maaltijd. Van de, uh, de voorbereiding heeft hij de hele tijd kunnen meegenieten. We gaan zo nee, we nee, Ja, je hebt er al, uh, al geproefd? Er zijn nog steeds mensen, en die, die, die, die, die willen elke dag mij laten weten dat er iets wel meteen succes is. Ja. Kijk jongens. Dat je allemaal meteen succes met De met Dat <laughs> werkt iedere dag weer. Heb ja, ja. ook afgerekend in de supermarkt in Servië met eenvoudig? Ja. Serieus? Nou, ja, ik heb hier wel een... Ja, kijk, dat is allemaal indirect natuurlijk. Kijk, kijk, ik heb iets toevallig. Heb ik die... Oh, oh, oh. oh. Ja, die betaal ik uiteindelijk mee en die koop ik met e-bill, dus ja. Oké. Okay. ja, goed. Heel strikt genomen uh, is het die de gio Johan, waar je mee betaalt. Ja. ja, maar, ja. We hadden nog meer uh, klim klimaatpaniek Oh nee, ja, dit is even een ander berichtje. We hadden net over die kolenoverslag, maar uh, in India, daar hebben ze we dus ook wel, uh, we dus ook wel raad. Want ze willen geen uh, kolen meer uit uh, de US, uh, VS bedoel ik. Canada en Australië halen, en ze wijken uit naar, naar Rusland. Waarom is dat? Ah, dat nou, vond, de al... oh. <laughs> ja. vond ik ook wel. Ja, maar dat vond ik ook wel een mooi berichtje: dat, dat er dan twee van die de jonge democraten zeggen: Nou, als, als we Rotterdam uh, gewoon blokkeren, dan, uh, dan uh, dragen we heel veel bij aan een beter klimaat. En dan lees je even verder: India looks to Russian coal to lessen dependence on US, Canada en Australia.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 Maar goed, ja, dit doen we natuurlijk allemaal om de CO2-uitstoot te verminderen, want... Ja, ik kom bij het volgende bericht. Het is heel ernstig, uh, beste mensen. De paarden worden steeds vetter vanwege het gras dat steeds groener wordt <laughs> door de CO2. Mm -hmm. ja, uh, ja, dat moeten we niet willen met z'n allen. <laughs> ja, daar zie je een paard erbij. Ja, dat is best wel een beetje dik. Uh, ik denk dat dat meer met het type lens te maken heeft. Ik kan het wel even <laughs> aan de, op de stream gooien. Kijk, daar hebben we hem hoor. Het paard...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 Dus, uh, ja, ja, maar dat is niet, niet alleen in dit soort gevallen zo, want mm -hmm. uh, je ziet ook heel vaak de walls are closing in, zeiden heel vaak. En dit is de tipping point voor uh, mm -hmm. Trump. Dat waren andere bedrijven die toch allemaal dezelfde bewoordingen gebruikten. Ja, uh, dat zouden we weer van, de, van Reuters en zo. Dat dus, uh, <laughs> is waar van nu.nl lezen. <laughs> ja. ja, maar ook.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 Ik krijg het tweede vanmorgen met het ontbijt, want dus ik heb het deel, moet kijken. ik heb hier een borst voor mij eten. Oké. Okay. Twee, want ik heb dat borstje apart gelegd. Oké. Maar je zit in het borstje te eten dat apart ligt. Ja, alles dit allemaal. Hmm. Maar ik heb er dus nog één, en die zit nog in het morgen. Oké. Okay. Okay. Nou, we zijn er weer. Hm. Ik heb lekker een Nieuw-Zeelandse wijn. Okay. Ja. Hebben jullie die ook met IQ gekocht? Nee, nee, nee, gewoon met de euro's. Ja, wel van de, de winsten van de van de drop token. Ja. Wow. Wow. Ik had, uh, nou, hebben jullie hacks uh, nog opgehaald? Ja, uh, nee. nee, ik heb geen bitcoins meer. Het, uh, BTC, ik heb geen BTC, zeg maar. Wel BCA, ja, maar. Uh. Mm -hmm. Als je BCA hebt, dan geef je die hacks niet, hè? Ik weet uh, het. Nee, volgens mij is die uh, Richard Hardy dat doet de grote de maximalisten. Ah, oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja.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 Maar alleen als je een emissierecht bezit. Dus het, het wordt gewoon steeds onmogelijker. En ik, ik vraag me af tot hoe lang het uh, gaat duren dat mensen nog blijven zeggen: Nee, hey, je hebt de overheid nodig voor wegen. Straks mag je rode helemaal de weg niet meer. Ja. blijven ze nog steeds beweren, denk ik. Ja. ja. Ik denk dat de, de meeste, heel veel mensen die, uh, ja, die denken niet zo ver, weet je wel. Die hebben niet door van dat de overheid dit, dit probleem maakt, weet je wel.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 Ja, als je dan bijvoorbeeld uh, marktanarchisme wil uitproberen, uh, dan zeggen mensen ja, maar nee, dat, dat, wordt, uh, dat wordt dan een chaos. Maar als je dan zegt, nou, waarom, waarom zou je het niet uitproberen in, uh, in Israël en Palestina? Ja. Is het al een zootje? <laughs> in, in Syrië of zo? Dan kan je niet meer als argument aanvoeren. Ja, maar dan wordt het een zootje, want dat ja. is het al. Ja, maar bedoel, ook, ze zeggen van, uh, bedoel, de Hobbs die zei dat geloof ik, hè? de Thomas Hobbs. Van uh, we hebben een overheid nodig, want als je dat niet zo is, dan rent iedereen schietend over straat, beroofd met elkaar. Ja. En nu heb je dus mensen, nasty, brutish and short, ja. Ah, ja. En nu heb je dus mensen in, uh, in uniformen die dus uh, mensen doodschieten op straat. en uh, in Nederland dan met de wurgklem uh, doodmaken en uh, beroven met flitspalen en zo. Maar ja, hm. <laughs> mensen zien het nog steeds niet, weet je wel? Nee, het dus inderdaad. Uh, maar ik heb wel eens mensen horen zeggen dat er eigenlijk van. Ja, dit is zo'n uh, zo website van de Universiteit van Hawaii. En die hebben zo'n grote lijst gemaakt van wat er in de 20ste eeuw allemaal door overheden vermoord is. En dan komen er op zo'n 260 miljoen mensen die vermoord zijn wereldwijd. Ja. En als je dat dan zegt tegen mensen. Dan ja, die, dankzij overheden zijn 260 miljoen mensen vermoord in de 20ste eeuw. Dan zeggen ze: Ja, maar je weet nooit hoeveel het zouden zijn geweest. Zonder overheid. Ja. <laughs> dat, vind ik, dat vind ik altijd... Uh, ja, dat is een hele knappe redenering. Ik verwijs ik een adembenemende hoeveelheid. Het is ongelooflijk wat ze daar... Wat die hebben aangericht. In, met de, uh,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 Dat kostte 73 biljoen dollar. Dat zou de overheid in één klap... Dat is, dat is een dubbele budget van de overheid. Alleen een healthcare plan. En ja, ik heb een plan. Ja, het is een plan inderdaad. Maar ja, als, je, als je gewoon de overheid twee keer zo groot maakt als die nu is... En dat is al de grootste overheid in de, in de wereldgeschiedenis. En, die we twee, en dan, dan ook nog zegt... Nou ja, we hebben ook nog wel van een health plan. We hebben ook nog een milieuplan. Dat is ook nog, nog uh, 70 triljoen of zo. Ja, en dan uh, begint het wel... Uh, uh,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 Nee, we hebben er niks over te zeggen, als hij een plan bedenkt voor ons, waarbij we niet meer mogen vliegen, varen en rijden dan, uh, en eten en ons huid niet meer warm mogen stoken, ja, dan moeten we dat gewoon maar accepteren, denk ik. Ja, snel vluchten naar uh, Servië, nu het nog kan, hè. Dan kun je nog lekker worsten eten. Twee, twee voor één euro. Ja, twee voor een euro. <laughs> twee voor een euro. En je krijgt je niet op. Oké. Okay. Dus als nog met kolen gestookt en zo, uh, jouw uh, kookplaat? <laughs> ik heb hier een uh, ik heb hier gewoon uh, een haak in de woonkamer joh. Okay. Ja, ik ik in de woonkamer. Oké, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Nee, het is hier vrij uh, elektrisch. Veel mensen hebben. Er is niet echt een gasaansluiting in huis. Oké. Okay. Nou, zijn hier, die voormalige Oostblok die zit nog helemaal vol met uh, ja, kerncentrales en stoeldam. hè? Je hebt nou echt nog een overschot uh, vooral een stoeldam uit de sociëteit tijd heb ik gehoord. Hè? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik uh, niet. Ja. Ja, je hebt veel bitcoin uh, miners of crypto miners die naar, uh, naar Oostblok uitwijken. kopen even een stoelmeertje op. Zeg, en die hangen er wat uh, miners aan. Als je bijvoorbeeld. Uh, hij, kan, ja, hij kan niet veel uitwijken. Ja joh. Ja, joh. Klaas, zat. was Klaas een idee geloof ik. Ja, Klaas wilde inderdaad ook een, een, stoel, een stoel dan koop destijds. Ik denk niet dat het doorgegaan is. Ik heb hier uh, wel een leuk uh, dingetje. Want je kan hier. In mijn regio heb je dus heel veel grensgebied. En uh, nou kun je ervoor kiezen. Maar voor de meeste, dat is de optie dat je dus een stukje grond koopt. Maar die koop je dus niet echt. Maar ja, dit, dit, dit is al heel erg lang om uit te leggen. Mm -hmm. um, maar omdat je dan aan de, in, op de kaart zit je in het andere land. En daardoor ben je eigenlijk vrijgesteld van btw Omdat we okay. jou niet mogen hebben, dat is niet hun grondgebied. Maar na vijf ja, dan jaar dan komt er in één stroom... keer iemand binnen en die zegt van uh, wachten we niet nog of vijf jaar betalen. Nou, uh, wat er zou kunnen gebeuren is dat er iemand inderdaad vanuit andere land nu al binnenkomt, of dan met terugwerkende kracht. Maar als ze over vijf jaar gaan besluiten om die grenzen te veranderen, dan kunnen ze niet met terugwerkende kracht jou pakken, want het is nooit dat land geweest. dat uh... draait deze... op die neutrale of dat, dat, dat, dat, dat, dat vage gebied waar ook Libeland ligt, zeg maar. Ja. ja uh, we zijn, de, zijn we daar langs gereden? Dat ja, ik ja, ja, ja maar je dat hebt nog die, op... die, die, die Free Trade Zone heb je nog laten zien. Dat bedoel ik, ja. ja, ja. Daar, daar kun je dus belastingvrij ondernemen. Ja. Ja, uh. nou, toen zei je al van, ja, nou, ja de, kans is, de kans is aanwezig dat uh, dan in één keer Kroatië binnenstapt en die zegt van hé, hey, hé, hey, je moet nog wat dokken. Nou, ja. Het punt is dat je dus. Ja. Dat je, d -d -d -d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 Als je, dat, als je dat helemaal gaat opzetten, nou, dan ben je net klaar met alles te installeren. En ja. dan, uh, ik vraag me af hoe dat dan gaat als het uh, Servië bij de Europese Unie komt. Want dan kan ja, uh, oh, Kroatië heel makkelijk nog zeggen: van ja, uh, dat is eigenlijk onze grond. Johan, vergeet het, dat gaat echt niet gebeuren de komende tijd. Oké, oké. Daar zorg ik wel voor. Ja, ja, ja. <laughs>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 Preventief twee terroristen opgepakt. Dat moet je altijd maar weer geloven, want dat uh, ja, weet je natuurlijk heel vaak. Mensen er zelf waren wel op de hoogte dat ze uh, met die space waren. Dat ze terrorist waren, ja. <laughs> ik weet het niet. Ja. Maar uh, ja, het, het grappige was, ik was net die, die uh, ja, volgens mij een week geleden of zo, bij een toneelstuk geweest daar in Zoetermeer. Okay. Over een, een soort Kafka-achtig toneelstuk. Okay. En dat ging over de arrestatie door de geheime diensten van een terrorist. Oké. Okay. <laughs> en uh, en uh, ja, dat, dat, dat was dus het hele. En dat had een beetje een. Uh, ja. Uh, had wel een, een vrijheidscomponent wel in, daarom zat ik er ook. En het uh, aparte is dat er dan vlak daarna twee terroristen worden opgepakt en dat de AIVD daarbij zegt dat ze geavanceerde acteurs gebruiken. Oké. Okay. Wat oh, de FBI ook de FBA, deed, zeg maar, toch? Uh, ja, De ja? FBI deed toch ook zoiets? Uh, van mensen ja, erin lokken en zo? Ja, de FBI die, die heeft veel van die ja, een beetje half gehandicapte mensen overtuigd van, uh, van, ah, joh, kom nou, druk nou even op die knopje, joh. Ja, je, dat is gaaf, moet je doen. <chef> en dan uh, hebben ze weer een, een, een aanslag voorkomen, zeg maar. En, de, de, ja. en dan regelen ze alles zelf. Ze zorgen zelf dat, die, dat de wapens er zijn en explosieven. Ja. Soms gaan dus, ze zelfs uh, eens mis, natuurlijk. In Boston, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dat was ook raar, want er was er inderdaad ook weer uh, een tweet uit de Boston Library dat er een, een terrorismeoefening zou zijn. Ja. Uh, dat is al een half uur voor dat er werkelijke aanslag was. Okay, dat zijn heel veel vreemde toestand. Ja. Maar, um, ja, die acteurs, het is eigenlijk. Het doet een beetje denken aan wat.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 Wel is het zo dat in Europa aan veel strengere eisen moet worden voldaan om infiltranten in te zetten dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Ja, er zijn allemaal strenge eisen en dat komt natuurlijk door die commissie. En, en ja, door de keten ook commissie dus dat gaat nooit meer fout. Wat ik ook wel apart vind, ze hebben hier een zekere Roy van Zuiderwijn. Ja, ja, ja. ja Janine, Roy van Zuiden. dat is terrorismeonderzoek aan de Universiteit van Leiden. Ja, Roy van Zuiderwijn is een geslacht, hè? Zijn, uh... Ja, want die naam die kwam bekend voor, maar dat is toch ja, een Edwin, van de... van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Ja, ja uh, die, uh... die was toch ergens een beetje in de royalty getrouwd of zo? Ja, ja, die had zich naar binnen genuid, ja. <laughs> en die was toen uh, weer naar buiten geschopt, geloof ik, en daar ja. was hij niet zo blij mee. Dus. En die had een uh, hoop modder over de oranjes, uh, ja. ja, ja. Nou. Zou het een dus keertje... Dan zou iemand binnenkort, binnenkort een auto-ongeluk krijgen in een tunnel in Parijs of zo, denk ik. Nou, weet ik niet. Maar uh, misschien kunnen we hem een keertje uitnodigen, joh. <laughs> <laughs> hij wil vast een traantje wel houden. Hij zit toch een werkloos thuis, hè. Hij is sindsdien in zijn bedrijf is kapot geholpen door de Oranjes. Maar daar begon het geloof ik mee. Nou. Dat een van die, uh, ik weet niet meer, ik, ja, ik laat het maar even geen namen noemen als ik het niet goed uit mijn hoofd weet. Maar oh, yeah. een Oranje, <laughs> een telg.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 En dan, en dan zeg je, nou ja, ik sta op te kijken dat ze soms zo naïef zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wie, wie aan de haak slaat zo. Ja, maar als voor de gein even de, de, de muckshots, de, de foto's, van al die opgepakte terreurverdachten eens een keer een paar rijtjes zo bekijken. Ja, ja. drie tanden, scheel Waterhoofd. Ja. Ja, uh, uh. Uh, maar goed...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 Ja. Dat zal de conclusie zijn die mensen trekken. Oh ja, zo Wel Als je een vrouwelijke karavansophaalster bent, dan weet je gewoon zeker dat is iemand die heeft passie voor het werk. Want uh, die zit daar niet vanwege te foto. Ja, het was daar de enige optie, dat kan ook nog natuurlijk. Dat, ja. Maar uh, even kijken hoor, waar waren we ook weer gebleven? Ja, dan komen we nog bij Klaasje Denkhoff. Ja. ja, wel apart hè.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 Johan, die krijgt het die, gewoon die, uit zijn bek. Wat? Jij krijgt het gewoon uit je bek, jongen. Het is zeker niet te drinken vanavond. Huh? Het is zeker niet te, niet te drinken vanavond. Nee, oh, zeker iets verkeerd. <laughs> Nee, maar goed. Nee, nee, ja. Het is toch eigenlijk heel mooi en fijn dat het weer eventjes naar buiten komt via deze manier. En die komen ja. zo, ja, nou, uh, zo zijn de regels toch Slim, ja, ja, ja, ja. twee weken minister en je krijgt er een ton bovenop. Maar ja, ja, ja, ja. nou, dat wist hij echt wel hoor, voordat hij eraan begon. Ja, Ja, want, wat wat je. Ja. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, maar in, in, nou, in Nederland geldt dat denk ik niet. Hè. Maar in Amerika heb je dat.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 Ja. Ja, jij betaalt er toch je hele leven al belasting voor? Ik moet toch op de 20 e uitvinden dat het zo is en dan zeg ik, nou dan ga ik wel naar Libeland met je pleurisooi. Hoe kan het nou zijn dat die <laughs> mensen 80 jaar zijn en nu zo, zo verontwaardigd over zoiets zijn? Stokken in één droom. Nou ja, tegen de tijd dat mensen 80 zijn, dan zijn ze er inmiddels al aan gewend, want er zijn er al uh, 50 van dat soort schandalen aan hen voorbij gegaan, maar uh we hadden en nou, toch de, nou, de de griet die griet van toch die van de we hadden toch die griet van d 66 weet je nog die in Amerika ging flyeren en dan ondertussen wachtgeld ging. Ja, oh ja. en uh, natuurlijk <laughs> de op opstelten en, linderen en linderen linderen ja ja ja, ja opstelten ja, bij het hele dat hele riede dat omgedaan <laughs> denk het ja <laughs>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 Als ze dan zijn hele zakken vol met geld stouwen, dan kijken ze toch altijd zo van nou, Ik denk nee, dat de, de is... mensen die op Klaas Dijkhoff hebben gestemd. Niet dat die dat idee hadden van Dijkhoff dat hij dat zou gaan doen hoor. Dat is, uh, nou maar die hebben dan het idee dat hij de kleine ondernemer gaat helpen <laughs> of zo, dat soort dingen. Mm, ja. Je ziet dan ineens, dan moet die Nico Dijks horen bij de Wereldraad door het erover hebben. En ik, weet, ik, weet, ik weet trouwens niet of hij er Rico over gezegd heeft, maar ik kan <laughs> Kijk het ook handen, al niet, hoort, he? maar voorstellen. Ja. En dan moet er een column komen in het, uh, van, uh, van uh, Joep van der Rijk. En dan uh, het was wel Joop, wel? Joop die uh, zich druk over maakte. Die, volgens mij heeft hij het een beetje naar boven gebracht. Joop.nl ja. dat is die blog van de varen ja. Ja. Ja, ja, Het toch. is natuurlijk ook ideaal voor zo'n VVD'er, dat doen ze natuurlijk niet als het uh, een PvdA is. Nee, nee. Zit nee dat zit weer. Dat weer dat euh... De zwijgens in alle toonaarden, weet je wel. Dat is toen de, ja. de keer met de dakloze krant beroven. Ja. Ja. ja, en dat is ook niet de enige. Dat, is ook wel, dat, was, dat was gewoon wel uh, ja, een mooi verhaal, omdat het zo plastisch was. Nee, Iemand moet... van de PvdA die echt van de daklozen zelf Gewoon. Dat, ja, dat was de meest extreme versie uh, ja. die me tot, tot, tot, dat ik kon voorstellen. Hoewel natuurlijk ook... Uh, Bet van de roest, weet ja. hij. Maar uh, ja... Ik bedoel, als Wim Kok commissaris wordt bij ING, dan, dan geldt dat niet als zakkenvullen geloof ik, officieel. Maar het is natuurlijk een baantje van 0,5. ,0. Het enige wat je moet doen is Wouter Bos bellen als er een beeld uit nodig is. En dan zeggen we, hé hey buddy, ja. regel jij het even? Ja. Voor mijn bank, de ING. De oranje, warmer, oranje gevoel met die leeuw, weet je wel. ja. Nou, je moet even een, uh, een steuntje in de rug hebben. Kan je dat even regelen? Natuurlijk, Wim, regeling voor je. Nou, dat is de reden waarom Wim daar aangenomen is. Het hetzelfde reden waarom Hunter Biden bij Boerisma wordt aangenomen en al dat soort, uh, ja, het is gewoon hun uh, contact leverage, hun controle over belastinggeld eigenlijk. En Ja, dat, dat geldt dan niet als. Uh,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 En dat is niet het enige. Er zijn daar een heleboel de farmaceuten. Je, na je presidentschap dan ga je gewoon bij al die lui langs die je volgestopt hebt met geld, belastinggeld, en dan rij je allemaal van: hey, remember me? Hey, hey, <laughs> <laughs> Marak, <laughs> it's me! <laughs> <laughs> nou, dan komt het, uh, dat werkt kennelijk heel goed. Er is dus geen uh, contracthandhaving voor nodig. Die begrijpen allemaal heel goed dat ze, dat ze die zakken vol moeten stoppen en dat ze dan bij de volgende president weer, uh, weer aan kunnen kloppen voor een stukje wetgeving. Yeah. Inderdaad. pay for play. Ja. Maar goed, ja, verder over Klaas Dijk of niks uh, te zeggen. Hij zou het allemaal weer terugstorten op een hele aparte manier, zeg maar. Hij kon het allemaal niet direct door terugstoppen. Het ging trouwens hij dus van... Had er, uh, uh, hij had er natuurlijk wel Dodgecoin van gekocht of zo. Ja, ik denk het, ja. Ik ben even wachten tot de ripple omhoog gaat. Ja, ja. <laughs> We wow, ontzettend een goede technische tip gehad. Hij <laughs> ja, Zitten wij zitten op steun. Ik <laughs> <laughs> had allemaal niet inguldig gestopt. <laughs> Nou, daar had ik wel gemerkt. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het ging dus, uh, hij is een Kamerlid. Uh, moet je allemaal wel even goed zetten. Hij is dus Kamerlid. En, uh, hij is heel even een blauw minister geweest. En daarom kan hij dus een, een toelage bovenop een schadeloosstelling heet het allemaal. Het salaris van een minister is ook een, een, van een Kamerlid, een schadeloosstelling. Want ze leiden schade, ter, terwijl ze minister zijn. Terwijl ze iedereen schade toebrengen eigenlijk, maar goed.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 Bij de Surinaamse of zo, bij de, een of andere Surinaamse dame ook. Die reen, ook in een hele grote Oh, LPF, LPF bedoel je? LP, LPF, sorry. ja dacht ja. de LP. LPF. Ja, inderdaad, ja, ja, die, uh, <laughs> ja, die kwam even binnen één dag gezeten. En uh, ja, was toen ziek. Ik weet niet meer wat het was inderdaad. Uh, Ik kan me wel herinneren, ja. Dus, ja. Uh, ja. Dan vonden ze zelfs in Den Haag volgens mij een beetje... Beetje gênant. Want ja. zij ze, ze reden ook in een, in een verkeerde auto, in een enorme, <laughs> een enorme slee of zo. daar hadden al die ook even, eh, even zo'n handje van, hè? Waar veel van die, eh, die jongens die snel ah, rijk geworden waren in de platenbusiness of zo. Die, eh, die ja, als... je, hoort, je hoort in Den in de Haag hoor je één keer op de fiets aan te komen als er een heleboel camera's staan. Mm -hmm. En voor de rest moet je in zo'n zo blauwe Volvo of zo rijden, toch? Zo ja. Zo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 Ik heb nou uh, mensen geslachtroom in het gezicht te spuiten. Uh, dat <laughs> zie ik hier allemaal. Ja, en het was al zo dat Andrew Yang die had. Uh, als ook een democratische kandidaat. Ja, natuurlijk niet zo heel geweldig meer in de pols geloof ik. Maar hij heeft een hele fanatieke groep aan haar hart. Uh, en die beweert dat hij een rationele licht is. Ja, hij, hij, hij heeft een campagnefoto. Dan opent hij een nieuw campagneoffice. En er staan nog iedereen met een bord. Math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 ja, ik vond dat al. Hoe je dat dan met wiskunde kan rijden Dat je gewoon iedereen duizend euro, duizend dollar per maand gaf. Maar ik, ik, ik las ook Bob Murphy, die schreef erover: van uh, ja, tot zijn dood. Hm, ja, die, uh, die, dat laat zich ook nog op een andere manier oplossen dan. Ja, dat is, ja, als het geld op is. Ja, nee, ik had tot je dood gezet. Dus uh, hou het nu op. Maar die heeft nu een nieuwe stunt bedacht. En, uh, en zijn, zijn campagneleden die.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 Ik geef je 1000 dollar per maand en ik spuit je gewoon helemaal vol met slagroom, Dat is eigenlijk gewoon wat hij uh, wat wat doet. Zijn campagnebelofte is dat. Ik maak je gewoon helemaal vet en lui en dik en vasser. Ja, het is er bijna voor, voor de Amerikaanse LP. Is het, uh, voor de Amerikaanse LP is het gewoon bijna een schot voor een uh, open doel uh, die komende verkiezingen.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 Waar sta je achter staan? Uh, uh, ja, daar zeg je wat. Uh, <laughs> ik heb laatst wel de we die die naam een heleboel keer herhaald en nog ben ik hem vergeten. Dat <laughs> is de Taxationist uh, gast? Die we, die we een keertje hadden? Nee, nee, dan, nee die uh, was niet. Nee. En nee. dan koken Berman, zat Berman, denken. Dat was Berman, weet je. Uh, oh. nou, Kokos zat je. Ja. Um, ja. Nee, die was het ook niet. Nee, het was, uh, was eentje waar voor ik weer Een vrouw of een man of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 <laughs> maar wat ik begreep van hun, dat het, het is ook echt wel een goede vent is die zijn principes uh, ja, uh, wel op een rijtje heeft. En uh, die al lang, ja, ook al lang met het geheel bezig is. En over alles geschreven heeft. En het kan je allemaal nalezen. Oké, okay, maar dan was hij waarschijnlijk niet bij dit pad, uh, als het debat aanwezig afgelopen weekend. Uh, ja, het is nou jammer dat het zes pagina's zijn. Anders had ik, uh, die naam, die als ik de naam zie, dan. dan uh, Nee, dan gaat er wel een belletje rinkelen. Dat moet toch wel te vinden zijn. Ja, ik heb in ieder geval het uh, debat gekeken. Ik, uh, vond, ja, het, eigenlijk is het allemaal een beetje hetzelfde natuurlijk. Maar ja, <laughs> uh, in ieder geval iedereen uh, gaf er wel zijn eigen toontje aan. Uh, het was even leuk om te kijken. Waarin wanneer daar... was ja? Zeg je? Hoe laat? Wanneer? Welke dag was dat? Oeh, uh, zag je maar wat. Goed, maar het was ergens in het weekend. Het staat in ieder geval op de Vrijd Radio...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 Of technische problemen. Dus dat niet iedereen uh, luid en duidelijk uh, overkwam. En ja. dat is vaak het geval. Het valt me altijd op dat, dat, uh, dat er ook altijd technische dingen misgaan bij uh, LP-debatten en, en Ook bij ja. Vrijheid Radio natuurlijk, op dit moment. Josje uh, ligt eruit. Ja. Ja, <laughs> dat, dat uh, is nou Jacob Hornberger. Jacob okay, Hornberger. Ik okay. ja. krijg een berichtje, Johan. Jij krijgt een berichtje? Ja, en dan ben ik aan het antwoorden en dan zit ik niet oh, in de chat. Oké, okay, okay, okay. ja. Ja, ja. nee, die was volgens mij er niet bij bij het debat. Dus, uh, ja. McAfee was er ook niet, maar ja, dat is wel duidelijk waarom hij er niet bij was. is dus op de vlucht. Uh, <laughs> <laughs> oh ja, trouwens, die met die Laars op zijn hoofd, die was er ook nog bij. Vermin's uh, Cream. Ja, die zou eens ontbreken. Die <laughs> <laughs> was inderdaad wel grappig. Uh, in ieder geval wel leuk om even terug te kijken voor de uh, libertariërs die eventueel geïnteresseerd zijn. Dus uh, ik zal de link ook even op de website gooien. je nog, nog even kijken. Ja. Hoeveel komen er nog? En wanneer wordt er daar gestemd? Mei, uh, mei of zo. In ieder geval ergens het voorjaar. Okay. Ik dacht dat uh, mei uh, dat 2020. Volgend jaar is het weer feest Ja, ja 2020. Dan uh, worden we weer een jaar lang uh, op tv lastig gevallen met uh, Amerikaanse verkiezingen. Maak je borst maar nat. Nou. Nee, er om geen tv meer te kijken. Ja, we zijn aan het einde. Ja? Uh, ja? Zeg, ik heb en, al tien jaar geen tv meer, ik, ik, ik zeggen, maar... Een uh, prachtig leven moet je hebben. Maar uh, ja, we zijn <laughs> aan het uh, einde van uh, de uitzending gekomen. Uh, ik wil in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken. En uh, ja, de luisteraars uiteraard hartelijk danken voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens uh, iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En dan word jij nog bedankt voor het presenteren, Johan. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Zitten we allemaal elkaar op de kloppen. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja. We hebben het wel uh... Even kijken binnen de tijd gedaan, hè. Het is uh, nog geen twaalf uur. Uh, Mooi, heel De stream staat nog wel aan, uh, Johan. Oh, iedereen kan meeluisteren mee wat we nu allemaal. Nu uh, gaan we even complotten sneden. <lacht> <lacht> Plot om de macht over te nemen in de Nederlandse LP. Uh, ja, over LP gesproken. Volgende week, als het als meest zitten, hebben we Rick uh, Kleinsmit die, uh, die zit, als het goed is, weer bij de LP. Maar hij wilde gewoon meedoen voor de LOL als het goed is. Dat we net vanmiddag nog even, nee, voor de, voor de uitzending nog even met hem zitten uh, appen. Dus uh, hij komt vanavond niet, volgende week als het goed is wel. Misschien dat ik dan volgende week weer mijn infomerit uh, live heb, Johan Oké, okay, weer live of zo, was hij al... Uh... Ja, ik heb hem toch vorige week ook al aangekondigd Hij is uh, nog ja. steeds niet live, nee. bedoel je, dus... Maar nou, dus het, het, het komt steeds dichter en het gaat ook wel. Het is veel werk en, en weet je, het is gewoon liever <lacht> langzaam en secuur dan snel en sport. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Had jij nog devs uh, kunnen regelen, developers, voor die, uh, die met Node.js uh, ervaring hebben? Nee, toch tegen jou. Kom nou een keer in die groep waar ik... Oh, dan moet ik in die groep... Dat... Oh, dat bedoel je. Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht ja, dat jij... het, het de... andersom doen, maar dan weet, dan weet ik weer niet precies wat jij bedoelt. Dan ja, dan ik... Zeg jij ja. Ik, ik, ik dacht dat jij zei dat je het in die groep ging gooien. Maar je bedoelde dat ik in de groep gegooid moet worden. <laughs> ja, jij moet een keer in die groep dat komen zeggen. Want anders dan weet ik weer niet wat ik moet vragen. Of je is... moet het goed opschrijven en dan kan ik het weer vragen. Maar dan ja. moet ik ook weer het antwoord doorgeven, weet je wel. Dus beter als je... Ja, uh, Op maandag is het. Ah, oké. Okay. Ja, dus ja, is het ja, een Telegramgroep? Is het gewoon die EFL-groep ja. of uh, waar, ik in, waar ik in zit? Het is een Discord. Oh, een Discord, Discord. oké. Okay. Hé, hey, jongens, ik ga ermee ophouden. Ja. Ik wens hey, ja, ja, jullie een. Dan, Dankjewel, dan Peter. Ja. Oh, voor, voor, voor vandaag, toch hopelijk alleen naar Peter. Ja. ja okay. Nee, ik ga er <laughs> een kan maken <laughs> vanwege mijn bezorgdheid over global warming. Ja. Oh, je staat te veel CO2 hè? <laughs> Misschien ja, ja. moeten we anders ook de temperat, de, de, de weer, eh, uh, een opnemen in de radio show. Ja, ja, de CO2-meter ofzo. De climate change barometer. Uh, ja, uh, ja, ja, Goed dan ook. Lodokie. Okido. Oké, okay, bedankt. Hoi hoi. Ja. Dan goed. Uh, gooi ik hem ook af, Johan. Oh ja, ja, voor een met je buur. Dan hè? ga ik mijn ja. chat, mijn chatbericht die ga ik dan afmaken waar ik mee bezig was. Oh oké, okay, prima joh. Ja, dan ga ik mijn uh, volgende nog drinken. Oké, doei. hoi hoi. Hey, vraag dan aan die uh, Martijn of die op donderdag kan. Dat was leuk.